5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid, Dick Schoof. Onder meer over Jemen. Eerst het NOS-journaal Marjan Koekoek. De Spaanse hogesnelheidstrein die vorige maand in Santiago de Compostela ontspoorde en uit de bocht vloog, was technisch in orde. Dat heeft de topman van het Spaanse spoorbedrijf Renfe gezegd. Op de ochtend van het ongeluk is de trein nog gecontroleerd, zei hij tegen een onderzoekscommissie van het Spaanse parlement. Bij het treinongeluk in Santiago op 24 juli kwamen 79 mensen om en raakten er 140 gewond. De Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid benadrukt dat in Nederland geen verhoogde dreiging is voor aanslagen. Volgens Dick Schoof is er dan ook geen reden om het dreigingsniveau in ons land te verhogen. Eerder besloot Buitenlandse Zaken al het ambassadepersoneel in Jemen terug te halen naar Nederland. Volgens het ministerie is de ambassade een mogelijk doelwit voor terroristen. Schoof bevestigt dat er een dreiging is tegen Nederlandse doelen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, in het bijzonder in Jemen. Maar er is geen dreiging tegen doelen hier in Nederland. Nederland wil terreurverdachte Sabir K. alsnog uitleveren aan de VS. De staat gaat daarom in Cassatie bij de Hoge Raad. Het gerechtshof verbood de uitlevering omdat de Amerikanen mogelijk betrokken zijn geweest bij de foltering van K, nadat die door de Pakistanse geheime dienst was opgepakt. De Nederlandse staat had dat beter moeten uitzoeken, vond het gerechtshof in Den Haag. Maar daar is justitie het niet mee eens. De VS wil Sabi K, die op vrije voet is, vervolgen vanwege het beramen van aanslagen op militairen in Afghanistan. Vrachtwagenchauffeurs voeren vanmiddag actie op de A12 tussen Utrecht en Den Haag. Zes vrachtwagens rijden naast elkaar over de snelweg van de Meeren naar Nooddorp en weer terug met een snelheid van 60 kilometer per uur. De ANWB verwacht flinke vertraging tijdens de spits, ondanks de vakanties. De belangenorganisatie Actie in de Transport demonstreert onder meer tegen loondumping, waarbij buitenlandse chauffeurs ver onder de prijs in Nederland werken. Dat er maar weinig chauffeurs aan de actie meedoen is niet erg, zegt Joop van Rooij van de Belangengroep. Nou, je hebt te maken met, met mensen die moeten werken op het Noorderweekse dak. En je hebt met de vakantie te maken. Uh, de mensen die nu meedoen, dat zijn de mensen die we minimaal nodig hebben om een dergelijke actie te kunnen doen. En uh, ja, in de toekomst hopen we dat er wel meer bij komen. Maar vooralsnog uh, is dit voldoende om een actie uit te voeren.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 Vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag. U hoort het ook in het nieuws. Tussen Soetermeer Centrum en Den Haag 3 kilometer. Heeft te maken met actievoerende vrachtwagenchauffeurs. Die gaan straks keren en rijden dan weer langzaamaan terug richting Utrecht. Verder files op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de randweg Dordrecht 5 kilometer. En bij knopen Ridderkerk 2 kilometer. Na de aanrijding zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Door de werkzaamheden tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord 4 kilometer. Een aanrijding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 Ga snel naar leasplantrakteert.nl It's easier to lease plan. Het NOS Radio in Journal. Lucella Carasso. Zes minuten over vijf is het. Straks meer aandacht voor de actie van de vrachtwagenchauffeurs op de A12. Onze verslaggever is daarbij. En ook contact met Eindhoven om te kijken of er ook vandaag daar hard gezwommen wordt door de wereldtop. Eerst de terreurdreiging. Het zijn drukke tijden voor Dick Schoof. Nationaal coördinator terrorisme, bestrijding en veiligheid. Wegens de dreiging in Jemen waar we al de hele week berichten over horen. Goedemiddag meneer Schoof. Goedemiddag. En gisteravond kwam daar een bericht bij uh, dat het ambassadepersoneel in Jemen teruggetrokken is uit het land. Naar aanleiding van nieuwe informatie. W wat was dat voor informatie? Uh, dat is informatie die uh, uit inlichtingen en veiligheidsdiensten komt. Waaruit bleek dat er meer specifieke informatie was dat ook Nederland, naast andere West-Europese landen in Amerika, op de ambassade doelwit was. En dat leidde tot het besluit, en ook gisteren door buitenlandse zaken gecommuniceerd, om ook de laatste mensen uit die te laten vertrekken. En heeft Nederland dan nog een zelfstandige informatiepositie of bent u afhankelijk van die inlichtingen van, van andere landen? Nou, het is altijd beide. Hè? Uh, je hebt en zelfstandige informatie en je uh, wisselt veel informatie uit. En dan krijg je ook veel informatie. En op basis van al die informatie uh, de, uh, neem je uiteindelijk een besluit. Maar, maar u heeft zelf ook echt dingen onderschept als dienst uit Nederland? Ja, ik, ik ben geen dienst om het zomaar te zeggen. Uh, onze inlichtingendienst, de AIVD, zit natuurlijk in het netwerk van al die inlichtingendiensten. Doen dingen zelfstandig, maar krijgen ook veel informatie. Van en bent u toen vervolgens betrokken geweest bij dat besluit... om het personeel terug te trekken? Ja, vanzelfsprekend. De afgelopen periode zijn we echt dagelijks... met degene die de, zijn we ook in Den Haag over dit soort dingen besluiten... zijn we bij elkaar geweest om te kijken... welk besluit moet nu worden genomen... Uh, omdat we van begin af aan hebben gezegd... dit is een, een dreigingsinformatie die niet gaat over dreiging in Nederland... maar die potentieel wel uh, gevolgen kan hebben voor Nederlandse belangen... in het Midden-Oosten of Noord-Afrika. Dus we hebben steeds daar ook naar gekeken. Zowel die weging gemaakt op Nederland... Als de weging voor Nederlandse belangen in het buitenland... en je ziet dat we dan in Jemen, uh, zoals ook nogmaals door buitenlandse zaken gecommuniceerd... eerst negatief reisadvies hebben gegeven, de ambassade hebben gesloten... Nederlanders hebben verzocht uh, het land te verlaten, Jemen... met dan gisteravond uiteindelijk het, uh, het gecommuniceerde besluit... om ook de laatste vier mensen te laten vertrekken. Ja, en er werd eerst gecommuniceerd uh, dat er sprake was van een dreiging tegen Nederland. Dat bleek uiteindelijk Nederland in Jemen te zijn. Wat vond u van die communicatie van buitenlandse zaken? Nou, dat was niet, ik denk niet zozeer de communicatie over buitenlandse zaken. Want laat één ding helder zijn. Uh, de, uh, er was geen misverstand tussen buitenlandse zaken en ons. Dat het ging het over een zeggen. dreiging nee, van maar hoe, op de ambassade Hoe vond Jemen. u het ge gecommuniceerd? Want het, het zorgde wel voor wat verwarring. Laat ik zeggen, het bericht wat ook bij mij kwam, uh, uh, dreiging in Nederland... gaf natuurlijk verwarring. Laten we daar volstrekt helder over zijn. Uh, dat had en, beter gekund dat, door buitenlandse zaken. Dat, dat bericht had nooit die kop moeten krijgen, omdat het ook niet het bericht was wat Buitenlandse Zaken communiceerde. Buitenlandse Zaken communiceerde dat er een dreiging was op de ambassade in Jemen, specifiek. En dat daarom het besluit was genomen om ook de laatste mensen te laten vertrekken. Ja, maar er stond en, ook wel een zin in dat er sprake was van een dreiging tegen een aantal landen en dat dat ook Nederland was. Ik bedoel. Uh, in Jemen. In Jemen, ja, maar dat stond er bij dat ene zinnetje niet achter. Maar u zegt, nou, dat had iedereen het, gewoon moeten het begrijpen. Wel. Ja, ik, ik zal de laatste zijn om te zeggen dat iedereen dat moet begrijpen. Want het is aan ons om daarover goed te communiceren. En vond u het goed gecommuniceerd? Ik vond dat we dit beter hadden communiceren. Want er is geen dreiging in Nederland. Er is wel een dreiging tegen Nederlandse belangen in het Midden-Oosten en Afrika. En dat hebben we dus gisteravond ook gewoon onmiddellijk... Eh, toen duidelijk werd dat dat op deze manier in beeld kwam. Zowel de buitenlandse zaken als er ons is gezamenlijk eh, gezegd van... Ho, ho, wacht. Even. Dit is niet het bericht. Het bericht is: Jemen, ambassade ook de laatste mensen daar vertrekken. Er ja. is geen dreiging tegen Nederland. En zei u toen, voortaan gaat ieder persbericht uh, via mijn e-mail uh, de wereld in? <laughs> nou, dus, ja, ik, ik moet daar even op lachen. Dat, dat, dat begrijpt u ongetwijfeld. Kijk, de, uh, we werken echt gewoon goed samen met buitenlandse zaken. Dat is ook mijn taak om te zorgen dat al die partijen ook op het juiste moment op tafel zitten. We hebben over het besluit goed met elkaar gesproken. Dat besluit hebben we ook uh, de, uh, gezamenlijk genomen. Er staat er geen verrassing in. En dan zie je het in de, in de pers net even verkeerd gaan. En dan zijn we ook Meteen met z'n allen daarop gedoken. Ja, en het helpt en niet als u nu kwam. extra kritiek op buitenlandse zaken gaat geven, natuurlijk. Dat, dat begrijp ik ook wel. Ja, maar het is ook niet <laughs> nodig. Oké, okay, nou goed. Um, uh, ik, ik vroeg me af: hè. het is natuurlijk altijd een lastige zaak terreurdreiging en communicatie al jarenlang. Overweegt u soms nog wat meer openheid te geven? Nou, ik we, zeg, we, ik probeer, we proberen. Uh, maximale transparantie te betrachten. Omdat we echt ook denken dat het helpt om te communiceren... over de reële dreigingen die er zijn. Dat hebben we ook gedaan rondom het verhogen van het dreigingsniveau... Uh, begin maart, wat toen naar substantieel is gegaan... het ene hoogste dreigingsniveau, en hebben we ook uitgelegd dat het vooral ook ging over de, op dat moment uh, de potentiële terugkeer van Syriëgangers... en wat dat betekent voor de Nederlandse samenleving... en welke voorstelbare uh, dreiging daarbij zit. Dat proberen we ook nu weer met al die informatie... die de Amerikanen uh, zeg maar over de wereld uitstorten... om ook naar Nederland toe duidelijk te maken waar het dan over gaat. Je weegt steeds die informatie en je probeert daar echt open in te zijn zonder uh, onnodige paniek uh, te veroorzaken... of zonder onnodige maatregelen te nemen. Want dat is natuurlijk hetzelfde. Je moet elke keer wegen, ook in je maatregelen, wat het effect daarvan is. En hoe weet je nu wanneer de dreiging voorbij is? Want als terrorist uh, stel je misschien een aanslag een weekje uit... totdat de ambassade weer open is, bij wijze van spreken. In die zin is uh, zeg maar de informatie die wij krijgen... van de en veiligheidsdiensten daarin uh, ontzettend belangrijk... Die hebben beelden over de informatie die men onderling uitwisselt, over de plannen, over uh, activiteiten. En op basis daarvan maakt elk land, en ook Nederland, uh, en ook ik, uh, uiteindelijk je, uh, je eigen afweging om te besluiten wat er moet gebeuren. Ja, want er worden nu allerlei aanvallen met drones uh, uitgevoerd in Jemen. Ook vandaag weer, Er komen mensen bij om het leven. En, en de poging is dus om die, die potentiële terroristen uit te schakelen... die nu voor die dreiging zorgen. Er vliegen uh, elke dag drones boven, boven Jemen. Uh, uh, zo ook vandaag. Uh, uh, dus ik doe daar gewoon geen afspraak over. Ja, begrijp ik. Nog, nog één vraag dat ambassadepersoneel... Wordt teruggetrokken. Uh, U was betrokken bij dat besluit. Er zijn nog altijd twee Nederlanders ontvoerd in Jemen. Hef, wat, wat, wat voor rol heeft dat gespeeld bij die afweging? Nou, je realiseert je natuurlijk dat je uh, met het sluiten van de ambassade en het weghalen van de mensen. dat dat uh, een mogelijk effect kan hebben uh, op de onderhandelingen die uh, plaatsvinden rondom deze twee uh, gegijzelden. En tegelijkertijd het consulaire werk, waar dit onder valt en waar buitenlandse zaken ook gewoon goed in is. dat kan ook vanuit andere plekken gewoon worden uitgevoerd. En dat gebeurt natuurlijk ook, want we laten deze twee mensen niet zitten. Dus dat gaat gewoon uh, buiten Jemen om. Dat gaat dan in ieder geval op andere manieren dan vanuit Jemen. meneer Schoof, dank u wel. Graag. Gedaan. In deze drukke tijden. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 Journaal. Nederland staat in de top 3 en dat is in dit geval geen goed nieuws... want het betreft hier de Europese inflatie top 3. Met een inflatie van 3,1% laat Nederland alleen Estland en Roemenië boven zich. Mark Robin Visser is daarom op het Smaragdplein in Utrecht. Dat is een winkelcentrum waar het de laatste tijd eh, nogal rustig is, hoorden wij net. Ja, de loop is er een, een beetje uit, uh, hoor ik van de voorzitter van, het, uh, van de winkeliersvereniging. Ik loop hier nu ook langs een paar lege winkels. En voor een van die winkels hangt een briefje bij de deur. Alles te koop staat erop met een 06-nummer. Maar als ik dan naar binnen kijk, zie ik helemaal niks. Het is volledig... Gestript. Ik loop hier samen met uh, Gabriella Betonville van het NIBUD. Dat is het Nationaal Instituut voor uh, Budgetvoorlichting. Ja, uh, In Den Haag zegt uh, de regering dat ze het wel zag aankomen: die 3,1% uh, inflatie. Jullie ook? We hadden het inderdaad zien aankomen dat de inflatie uh, zo hoog zou worden. Hoe erg is het? Nou ja, uiteindelijk gaat het erom wat je in de portemonnee overhoudt. En daarom kijken wij altijd naar de koopkracht. En dat geeft het totale plaatje weer. Wat komt erin? Wat gaat eruit? Ook allerlei toeslagen zitten erin verwerkt. Vertel eens, wat is het verschil precies tussen inflatie en koopkracht? Inflatie geeft het cijfer weer van wat iets kost in de winkel. Dat is duurder geworden. Ja, dat betekent dus de 100 euro is nu nog maar 98. Of eigenlijk zijn we 3 euro achteruit gegaan. Ja, klopt. Kan je dat zo zeggen? Nou, je kan zeggen dat de spullen duurder zijn geworden. Ja. En uh, dat je dus meer geld moet neerleggen om iets te kopen. De koopkracht kijkt ook naar wat er binnenkomt. Want ja. jouw salaris gaat, wordt meestal bijgesteld aan de hand van de inflatie. Dus dit jaar zijn we ook allemaal iets vooruit gegaan. De meeste salarissen zijn iets gestegen. Maar niet genoeg om die inflatie mee te kunnen betalen. Dus uiteindelijk hou je minder over in de portemonnee. Ja. En hoeveel is dat dan? Kunnen we dat ook bepalen? Nou, we hadden al gezien dat het tientjes scheelt. En dat varieert van per, per maand. Van 20 tot sommige groepen wel 50 euro per maand. En dat is nu dus nog ietsje hoger geworden. Uh -huh. Ietsje hoger, een paar tientjes per maand. Is het iets om dramatisch over te doen? Op individueel niveau zeker wel. Uh, een paar tientjes per maand, hè, dat maal twaalf. Iedere maand geef je dus meer uit dan vorig jaar. En de meeste mensen geven uit wat ze hebben. Dus als je steeds achterloopt op die uh, zaken... ga je op een gegeven moment in de min terechtkomen. Ga je rood staan, uh, uh, ga je lenen, je creditcard misschien meer gebruiken. En dat is wat wij nu ook zien gebeuren. Bij heel veel mensen lopen de betalingsachterstanden op... En uh, als dat eenmaal begonnen is, is dat heel moeilijk weer in te lopen. Dat zijn dus ook gevolgen voor de langere termijn, die ook weer van invloed zullen zijn op de economie. Ja, als je geen geld hebt en niks kan kopen en achterloopt, dan blijven de bestedingen weer achter en zo draait het cirkeltje verder. We zitten eigenlijk in een negatieve spiraal? Ja, en dat al vrij lang. En uh, de verwachting is nog niet dat dat volgend jaar 1, 2, 3 beter gaat. Nou, ik word niet blij van uw berichten. Nee, ik ook niet. <laughs> het, is, het is inderdaad een pittige tijd. En dat zien we ook. Velen zijn somber. Uh, er is weinig hoop op dat het beter gaat. Dat betekent dat we allemaal nog beter moeten rekenen... en op onze budgetten moeten letten. Ja, op onze budgetten moeten letten. Nou, mevrouw Berton Stiel, in ieder geval bedankt. Ja, Lucella, ik kan het niet mooier maken. Hoeft ook niet, dankjewel. Soms is het zo met het <laughs> nieuws. Marco ja. uh, zoals je al zei, de politiek zag het aankomen. Daarom nu Marcel Bril in Den Haag. Marcel, uh, ik neem aan dus geen geschrokken reacties daar. Hangt er wel een beetje vanaf aan wie je het vraagt. hoor. Ik heb het aan meerdere partijen gevraagd, waaronder oppositiepartij CDA. Maar eerst uh, aan Henk Nijboer van regeringspartij PvdA. En die is inderdaad uh, niet heel erg verrast. Nee, we hadden de, al wel verwacht dat de inflatie hoger zou zijn. Want dat komt bijvoorbeeld ook door de btw-verhoging die vorig jaar oktober is doorgevoerd. Uh, ja, En als je de prijzen verhoogt van producten, dan is de inflatie hoger dan normaal. Dus dat was voorzien. Het is vervelend, maar niet onverwacht. Ja, Ik schrok wel van het cijfer. Um, het is in absolute zin 3,1% uh, echt een hoog percentage... Um, dat is het al naar Nederlandse maatstaven. Het is het zeker ook als je naar uh, andere Europese uh, landen kijkt. Landen als Duitsland, maar ook... Uh uh, andere grote economieën, ook economieën waar we ons mee willen vergelijken. Um, ja, dan is het toch iets om alert op te worden. Uh, zeker als het gaat om de lastenverzwaringen die aan dat percentage ook bijdragen. CDA van Heijen was dat als laatste, die dus wel geschrokken was van die cijfers. En die weer zijn stelling van de partij waar hij lid van is, het CDA, bewezen ziet. Nog meer lastenverzwaring. Dat moet je in deze tijd niet meer doen. Ja, want er komt natuurlijk een extra bezuinigingspakket van 6 miljard aan in september met Prinsjesdag officieel. Uh, dreigt er dan toch nog een hogere inflatie met wat we daar nu over weten? Ja, daar zou het op uit kunnen draaien als er nog meer lastenverzwaringen voor burgers komt. Want zo geeft ook de coalitie toe, die inflatie die is zo hoog, mede omdat de overheid allemaal maatregelen heeft bedacht. Waaronder dus die btw-verhoging en de verhoging van de huur bijvoorbeeld. En als het dan nog hoger gaat, ja, dan dreigt er een nog hogere inflatie. Maar het hoeft niet zo te zijn, een inflatieverhoging, zeggen de fracties van VVD en PvdA. Als je bijvoorbeeld de belastingen verhoogt voor het bedrijfsleven... dan heeft dat geen direct effect op de waarde van ons geld... in onze portemonnee, zo is die redenering. Maar hoe dan ook, er wordt bij de huidige besprekingen... over dat nieuwe pakket, dat in september, je zei het al... officieel naar buiten gaat komen, wel rekening gehouden... met die inflatie-effecten, zegt VVD-Kamerlid Harbers. Ja, zeker. En uh, we zouden natuurlijk sowieso al naar de koopkracht uh, kijken. Maar in het licht van dit inflatiecijfer zullen we daar met extra zorg naar uh, kijken. Maar tegelijkertijd, zeg ik daarbij, uh, kunnen we dit ook niet helemaal zonder gevolgen voor de burger doen. Bovenop de bezuinigingen die we al moesten doen, uh, uh, zal dit altijd linksom of rechtsom wel te merken zijn uh, voor de burger. Uh, maar de hoop is dat als we dan nu het ergste leed gehad hebben, dat als in de toekomst de economie aantrekt... dat we dan ook als overheid onze zaken op orde hebben en dan dus ook echt van economische groei kunnen profiteren. En... Ja, hoopvolle harbers die toch uh, hoopten dat de inflatie naar uh, beneden zal zijn. Maar één ding is duidelijk, ook uh, na de cijfers van deze dag... die 6 miljard extra bezuinigingen voor volgend jaar... die moeten er gewoon komen. Dat is natuurlijk nog niet zo makkelijk... want eerst moeten VVD en PvdA er nog uh, helemaal uitzien te komen. En lukt dat, dan heeft het kabinet uh, de oppositiepartijen nodig... als ze willen dat de plannen ook daadwerkelijk doorgaan. En die zijn al een tijdje nogal kritisch... op de manier van werken van het kabinet. Oké, okay, later deze zomer vast meer daarover. Marcel Bril was dat. En na half zes dan praat ik door met iemand van de Rabobank over die hoge inflatie. Dan de verkeersinformatie. Acties op de A12, Jolanda ja, van Velden. even de update geven. Van Den Haag naar Utrecht staat tussen Nooddorp en Zoetermeer nu zo'n drie kilometer. Andere kant op uh, daar zijn ze al weg, maar helaas in de start van die file is een aanrijding geweest richting Den Haag. Tussen Rewek en Knopend Gouwer, twee kilometer. Alle rijstroken zijn gelukkig weer open. Wat lang is de file na een aanrijding op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Alvet Hoenderloo en Knopend Waterberg, zes kilometer. Het is er tien voor half zes. Nederland heeft nu definitief een schikking getroffen met tien weduwen op Sulawesi. Hun mannen werden in 1947 door Nederlandse militairen neergeschoten. Er is enige tijd onderhandeld over compensatie hiervoor. Lisbeth Zegveld is advocaat van de vrouwen. Goedemiddag. Goedemiddag. De minister Timmermans gaf eerder dit jaar al uh, door landse advocaten opdrachten te regelen. Uh, een paar maanden geleden dus. Dat is inmiddels gelukt? Ja, dat is inmiddels gelukt. Ja, en, en... Daar, zijn we, daar zijn we blij mee. Uh, Schadevoeding is overgemaakt en... Uh, er zullen excuses worden gemaakt op enig moment in de nabije toekomst. Ja, want, want het idee was, uh, als je het over het geld hebt, uh, 20.000 euro per persoon. Is dat er ook uiteindelijk uitgekomen? Ja, het is hetzelfde bedrag als uh, de weduwe in Rabakadé hebben gekregen. Dus uh, ja, het zijn dezelfde gevallen, het zijn vergelijkbare gevallen. En uh, eigenlijk op de, gelijke manier, uh, op de gelijke manier afgedaan. Ja, want kunt u nog eens de situatie schetsen wat er in 1947 gebeurd is? Nou, dit zijn uh, weduwe uit uh, vier verschillende dorpen in uh, op zuid sulawesi meerdorpen zijn trouwens standrechtelijke executies geweest. Maar um, uh, in drie maanden tijd uh, heeft kapitein Westerling uh, uh, daar orde op zaken gesteld. Hij kreeg de opdracht om de onrust uh, de kop in te drukken. Er was ook veel onrust. Er was erg veel weerstand tegen het Nederlandse uh, uh, gezag daar. En de, de poging om dat gezag weer te herstellen. En hij kreeg eigenlijk een vrijbrief om, uh, om dat gezag weer uh, op orde te krijgen. Op de manier die hij hem goed goeddunkte. En dat was de methode westerling, zoals ze we in Indonesië zeggen. Mm -hmm. En dat was, uh, ja, dat was de methode om eigenlijk iedereen die uh, uh, waar we, een, ook maar een verdenking was dat hij uh, uh, ook moreel de, de opzag, opstand tegen het gezag steunde... Uh, om die een kopje kleiner te, te maken. Dat gold voor jongens en dat gold voor mannen. Dus die werden er gewoon uitgehaald uit de dorpen. Iedereen moest zich verzamelen op het, uh, op het dorpsplein. En uh, de mannen en de jongens werden eruit gepikt. En uh, soms bewijs van voorbeeld alleen maar een aantal al doodgeschoten. En soms gewoon allemaal. En dat heb ik in uh, drie maanden tijd over uh, ja, tussen de drie en de vierduizend uh, mannen. Nou, en nu is met tien weduwen een, een schikking getroffen. U had het eerder al over de weduwe uit Rawagadé. Dat was twee jaar geleden. Wat maakt het verschil dat dit langer duurde? En misschien ook maar dat het er maar tien zijn? Nou ja, dat laatste, dat is uh, uh, uh, gewoon een geval dat mensen natuurlijk oud zijn... en een heleboel uh, weduwen er niet meer zijn. Deze mensen hebben zich bij ons gemeld... Uh, wie weet zijn er meer. Uh, op dit moment weet ik dat niet, maar uh, uh, het is duidelijk. Kijk, de oudste weduwe van deze groep is 104 jaar oud, dus het gaat om hele oude mensen. En dat het lang heeft geduurd, ja, dat heeft mij ook een beetje verbaasd. Uh, dat was niet nodig geweest. Uh, uh, uiteindelijk. Ik, ik, ik, ik neem aan dat alle geweest. informatie wel bekend was, toch? Ja, ja. Ja, ik weet het niet als een politieke kwestie geweest dat men uh, niet meteen daarop uh, positief op gere heeft gereageerd. Het is wel zo dat we in deze uh, zaak ook optreden voor een aantal kinderen die de executie van hun vader hebben waargenomen uh, en die naar ons idee in dezelfde positie als de weduwe verkeren. Uh, maar die kinderen die deden niet mee in Ramakadee. En daarvan heeft de staat gezegd, nou, uh, omdat het vonnis van de uh, zaak Ramakadee niet over kinderen gaat, gaan we nu de kinderen ook niet compenseren. En misschien dat die koppeling met de weduwe, dat het dat langer heeft uh, laten duren. Maar uiteindelijk is het minister Timmermans geweest die heeft gezegd, uh, nou moet er gewoon gehandeld worden. En uh, nou ja, we zijn er dan nu toch, dus daar ben ik dan toch wel blij mee. En, en uh, die zo'n 20.000 euro, zo'n bedrag, hoe komt dat dan tot stand? Ja, dat was, het is hetzelfde bedrag als het de Rauwakidee. Eigenlijk is dat voor deze zaak de enige verklaring hoe het tot stand is gekomen. Oh, Gewoon en waarom, gelijke monniken, gelijke ka ja, kappen. En waarom kwam dat twee jaar geleden tot stand? Op basis waarvan gebeurt dat dan? Ja, ik uh, kan daar niet heel veel over zeggen. Ik kan er wel over zeggen dat het natuurlijk... Uh, het is geen optelsom van, uh, van schadeposten uh, uh, die uiteindelijk op 20.000 leiden. Het is eigenlijk geen bedrag wat daarvoor uh, genoemd kan worden... voor de executie van je, van je echtgenoot... Het gaat natuurlijk over uh, verlies van inkomsten, over een lange periode. Hè. Vaak kan de vrouw dat werk van de man niet overnemen, heeft ze kinderen, en zit ze dus thuis, dus dan krijg je een uh, situatie van grote armoede. Huizen zijn in brand gestoken, veel is uh, kapot gegaan en natuurlijk heel veel leed uh, wat is aangericht. Nou ja, dat ook nog afgewogen natuurlijk in een situatie in Indonesië. Het is geen Westers land. Ja, nou ja, al met al vonden uh, uh, beide op partijen bedrocht ja, uit. 100 bij de pleider een redelijk bedrag. Ja. Oké, okay, dus ook voor deze weden we nu uh, is dat overgemaakt. Mevrouw, Zegveld, dank voor uw uh, reactie. Graag gedaan. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Het is de tweede en daarmee gelijk ook de laatste dag van de Swim Cup in Eindhoven. Nou, die eerste dag was in ieder geval een succes. 23.25. Het wereldrecord van van Veltuizen gaat dat er aan. Ja, ja. Met een honderdste van een seconde. Brommel, Dit uh, toernooi volgt vlak op het WK in Barcelona. De vergelijking is wel getrokken met uh, de wieler. Criteriums na de Tour de France. Edwin uh, Cornelissen in Eindhoven, onze verslaggever. Edwin, ja, de, daar uh, worden meestal niet zo ontzettend hoge snelheden gereden volgens mij. Maar dat weet jij misschien beter dan ik. Wat, wat vind je? Snijdt zo'n vergelijking houdt? Ja, enerzijds wel. Hè. Ik bedoel, het is een toernooi wat niet uh, het belang heeft van een WK. Uh, de zwemmers zijn natuurlijk toch ook wat vermoeid van zo'n WK teruggekomen. Maar anderzijds, ja, juist in een sport als zwemmen, gaat het erom dat je toewerkt naar een bepaalde topvorm. En die uh, hebben ze dus gehad tijdens het WK. En die topvorm is er nog steeds wel. Dat verklaart ook die enorm snelle tijden die uh, dan ook op de korte baan gezonden zijn. Zoals door Anomy Cromichoy. Er waren in totaal gisteren vier wereldrecords. Dus dat zegt we wat over... Ja, dat, dat, dat ze toch nog wel flink in dat piekmoment zitten, die zwemmers. Dat is denk ik wel het verschil met uh, de Tour de France Plus dat er natuurlijk uh, ja, met die criteriums volop verhalen zijn over zegens die verkocht worden en zo. Uh, nou, dat, dat zal hier, uh, daar zal hier geen sprake van zijn. Nee, lijkt mij ook niet. Ja, je weet het nooit, maar het ziet er niet, niet naar uit in ieder geval. Uh, hoe, hoe ging het vandaag? Gisteren wereldrecords, uh, vandaag? Vandaag nog geen wereldrecords gezien, maar ik moet eerlijkheid over zeggen dat de finales nog gaan starten. Die gaan over een klein half uurtje van start. Waaronder de 100 meter vrij finale met uh, opnieuw Ranomi Kromo Jojo. De vraag is natuurlijk uh, of ze gaat winnen en uh, zo, ja, of ze dan ook weer uh, onder dat wereldrecord uh, gaat duiken. Je moet natuurlijk wel altijd een beetje de relativering aanbrengen. Korte baan is anders dan lange baan. Lange baan is het uh, Olympische nummer. Hè? Daar worden de wedstrijden uh, op de Olympische Spelen ingezwommen. Korte baan is toch altijd een beetje een bijnummer geweest. Een spektakelnummer. Dat is ook een beetje de opzet van dit tunnel. Uh, er is veel spektakel DJ, muziek. En uh, mooie aankondigingen. Het publiek staat op de banken. Want het zijn korte races, snelle races. Maar uh, het is niet Olympisch. En uh, ja, dat is natuurlijk wel het verschil. Dus als je Ranomi komen met je zal vragen: wat is meer waard? Die wereldtitel die ze in Barcelona behaalden of dat uh, wereldrecord, wat ze gisteren zwonden, zoals ze altijd, zeggen Barcelona. Nou, Je zegt publiek staat op de bank. Is dat voornamelijk voor haar of is het voor iedereen? Nou, Ranomi is wel een grote publiekstrekker en dat doen ze ook alles aan de organisatie joh, om dat uh, te cultiveren. Er hangt bijvoorbeeld een enorm een groot standdoek aan de kopskant van het zwembad. Met uh, haar afbeelding erop ze is uh, het gezicht van deze World Cup in, uh, in Eindhoven. En je merkt wel dat het publiek uh, natuurlijk heeft meegekregen wat er in Barcelona is gebeurd. Dus dat zie je wel als een grote ster wordt uh, gezien. Het uh, is uh, handtekeningen uh, uitdelen, continu na de races. Uh, ja, veel kinderen die daar uh, de, krabbel, uh, de krabbel van Hanomi open te krijgen. Maar ik moet zeggen, ook de andere Nederlandse zwemmers zijn populair. En ook de internationale toppers. Want we moeten niet vergeten dat er echt wel wat grote namen hier aan de start verschijnen. James Magnussen bijvoorbeeld uit Australië, Chet Lecloe uit uh, Zuid-Afrika. Dat, uh, dat zijn niet de minste jongens. En ja, ik vind het ook wel mooi om daar de handtekeningen van te krijgen. Maar Hanobi is toch wel de allerpopulairste. En vanavond dus wederom in actie. Dankjewel, Edwin Cornelissen vanuit Eindhoven. Dit is Radio 1. Het is uh, bijna half zes, het nieuws, het NOS Journaal. Marjan Koekoek.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 Vrachtwagenchauffeurs voeren vanmiddag actie op de A12 tussen Utrecht en Den Haag. Zes vrachtwagens rijden naast elkaar over de snelweg van de meer naar Noordorp en weer terug met een snelheid van 60 km per uur. De belangenorganisatie Actie in de Transport demonstreert hiermee tegen loondumping, waarbij buitenlandse chauffeurs ver onder de prijs in Nederland werken. De Spaanse hogesnelheidstrein die vorige maand in Santiago de Compostela uit de bocht vloog was technisch in orde. Dat heeft het Spaanse spoorbedrijf Renfe gezegd. Op de ochtend van het ongeluk is de trein nog gecontroleerd. Bij het ongeluk op 24 juli kwamen 79 mensen om en raakten 140 gewond. De trein reed veel te hard. De machinist zit vast op verdenking van dood door schuld. Justitie wist niet dat een zesjarig Georgisch meisje acute leukemie had toen ze werd uitgezet. Dat schrijft staatssecretaris Steven. Het meisje Renata werd eind vorig jaar samen met haar familie uitgezet naar Polen, het land waar ze de EU was binnengekomen. Het meisje zou al weken ziek zijn geweest. Teven laat nader onderzoek doen naar de overdracht van medische gegevens tussen de verschillende diensten.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 Het weer. Dat krijgt u van Willem en Hubert. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Er is land in waar ze maar weinig wind. En daardoor kan het flink afkoelen. Tot rond 9 graden in het oosten. En lokaal ontstaat er ook een mistbank. Morgen wordt het 20 tot 23 graden. Het is wisselend bewolkt. En met name in het noorden en oosten kan er af en toe een bui vallen. De wind komt uit de zuidwestelijke richting. Is boven land zwak tot matig van kracht. Aan zee en ook op het IJsselmeer staat er soms een vrij krachtige wind. Windkracht 5. En het weekend verloopt overwegend droog met geregelde zon. De middagtemperatuur schommelt dan rond de 21 graden. Na het weekend neemt de buienkans wat toe en wordt het tijdelijk iets koeler. Dan Jolanda, uh, de verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is het nog uh, aansluiten in de file op de, tussen Zevenhuizen en Reewijk in drie kilometer. Dat heeft te maken met de actievoerende vrachtwagenchauffeurs... Een aanrijding op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Randweg Dordrecht en Hendrik Ambacht 6 kilometer. Bij Knopend Ridderkerk zijn nog twee rijschokken dicht. Die moeten ieder moment weer opengaan. Een kapotte vrachtwagen op de A28 utrecht Bij Amersfoort 4 kilometer. De rechte rijschok dicht. En als laatste de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Alfred Hoendelo en Knopend Waterberg 5 kilometer. journaal, we gaan door met de inflatie, want die is gestegen naar het hoogste niveau in vijf jaar, 3,1 procent afgelopen maand. Dat betekent dus dat ons geld minder waard wordt. Voor een deel komt dat door maatregelen die het kabinet heeft uh, genomen. Ik praat erover met econoom Tim de Geersen van de Rabobank. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Wat, wat is daar dan de invloed van geweest als je het in, in percentage uitdrukt volgens u? Het is nu ongeveer de helft van de inflatie komt door maatregelen... die de overheid heeft genomen. Vorig jaar met de btw-verhoging. Aan het begin van dit jaar met de assurantiebelasting omhoog... en de energiebelasting. En daar kwam nu in juli de hogere toegestaande huurverhogingen bij. Dat is natuurlijk ook overheidsbeleid... waardoor de inflatie nog wat verder opgelopen is. En dat is dan de helft van de oorzaak. Wat is de andere helft? Is dat bijvoorbeeld de lage rente die je voor je spaargeld krijgt? Nee, want als we dan kijken naar hoe hoog de inflatie is onderliggend... dus zonder het overheidsbeleid zit je rond de anderhalf procent. Dat is fors onder de, hè, dat is onder de twee procent wat de inflatie doelstelling... van de Europese Centrale Bank is. En dat is ook het beeld wat je als econoom verwacht... met zo'n zwakke economie die we hebben... dat je hele trage prijsstijgingen hebt. Maar echte prijsdalingen hebben we bijna nooit meer in de Westerse wereld. Daar zorgen de centrale banken voor. Uh, maar het feit dat uh, eigenlijk de onderliggende inflatie onder de twee procent ligt... laat, wel zien, uh, laat die economische zwakte in feite zien. Ja, want even economielesje voor mij dan in ieder geval. Uh, waarom met een zwakke economie doorgaan ze een wat lagere inflatie? Nou, omdat als de economie zwak is, is er een beperkte vraag naar goederen en diensten. Dat zien producenten ook. En om dan toch hun afzet kwijt te raken, verlagen ze de prijzen. Dus ja, in de, in... dat zijn al die, die stunts die je nu in de winkel ziet. Ja, dus he, je probeert natuurlijk van een krimpende markt toch een stukje uh, uh, markt uh, te pakken als producent. Wat tegelijkertijd natuurlijk ook speelt, is dat de werkloosheid hoog is. En dat betekent dat de loongroei laag is, omdat werknemers relatief weinig onderhandelingsmacht hebben. Uh, want je kunt uh, uh, makkelijk ook een ander personeelslid nemen. Dus je hebt weinig macht als werknemer om hogere lonen te eisen. Dus ook omdat de lonen maar beperkt groeien, zie je dat de prijsdruk uh, heel erg laag is. Omdat bedrijven dus ook niet die hogere lonen door hoeven te prijzen in de eindproducten. Ja, en het gemiddelde in Europa voor de meeste landen is geloof ik zo rond 1,6% nu. Dat is dan hier die onderliggende inflatie. Dat komt dus echt puur door de overheid nu dat wij afwijken van die andere landen. Ja, en dat betekent ook als we vooruitkijken, als we straks een jaar na de btw-verhoging van vorig jaar oktober zitten, dat we verwachten dat de inflatie fors daalt. In januari daalt de inflatie waarschijnlijk nog een stukje verder, omdat dan de effecten van de... Uh, productgebonden belastingen die we afgelopen januari hebben gehad, uh, uitlopen. Uh, en we zien dus ook vooruitkijkend wel dat de inflatie uh, fors gaat verlagen en richting dat onderliggende niveau komt en meer passend wordt bij de zwakte van de economie en ook meer in lijn gaat lopen hè, met de rest van Europa. Maar kan dat niet dan nog veranderen door ingrepen die in september op Prinsjesdag uh, bekend worden gemaakt? Ja, daar zit nog de grote onbekende factor. Hè. Daar, uh, we hebben nog 6 miljard wat onbekend is. Uh, een deel van de invulling van die 6 miljard kan bestaan uit lastenverzwaringen nogmaals. En de vraag is als die dus neerslaan in uh, verdere accijnsverhogingen... of verhogingen van andere productgebonden belastingen... dan zullen we die weer terugzien in inflatie. Uh, tot nu toe is er niet heel veel bekend. Uh, de accijns op alcohol en tabak uh, is de bedoeling van dat die omhoog gaat. Maar het is inderdaad nog even afwachten op Prinsjesdag... als daar weer forse verhogingen van de indirecte belastingen zitten. Uh, dan zou het kunnen zijn dat die daling van de uh, inflatie... wat beperkter is dan dat we nu denken. Uh, maar dan is de inflatie al een stuk lager dan nu... En omdat het effect van die btw-verhoging, dat raken we sowieso kwijt. En wat we ook weten is dat uh, uh, in de brandstofprijzen... Uh, gegeven het niveau van de olieprijs op dit moment ten opzichte van een jaar geleden... want zo meten we de inflatie altijd... dat ook vanuit de brandstofprijzen waarschijnlijk de inflatie wat naar beneden komt... in de tweede helft van het jaar. Nou, ondertussen is het nu wel 3,1. Uh, als je dat nou vergelijkt met vijf jaar geleden, zo ongeveer toen de crisis uh, begon... wat kan je dan zeggen over uh, wat de Nederlander gemiddeld te besteden heeft... Ja, de, de, de hogere inflatie is een belangrijke reden geweest waarom het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens fors is gedaald. Van 2007 tot nu is het reëel beschikbaar huishoudinkomen, dus de koopkracht van een gemiddeld huishouden en dan omgerekend naar per persoon, uh, is procent uh, gedaald. Dat is ook een hele belangrijke reden natuurlijk, achter de forse consumptiedaling. Wat weer de Verklaring is waarom de economie het zo slecht doet. Uh, dus de inflatie uh, is er, er, er mede debat aan uh, dat dat uh, inkomen zo fors gedaald is... samen met de krimp van de werkgelegenheid. Uh, de beperkte loonstijging natuurlijk ten opzichte van die inflatie. Maar ook bijvoorbeeld uh, in april dit jaar de pensioenkortingen. Uh, en dan nog de, het overheidsbeleid wat we niet in inflatie zien... Uh, maar andere hè, belastingverhogingen op inkomen en vermogen... dat zien we niet terug in de inflatie... maar dat verlaagt dat natuurlijk wel degelijk je de beschikbare wel. inkomen. Precies, dus ja. ruim 5 procent, dat is, dat is fors. Kan je dan zeggen dat... Als je naar nou de afgelopen vijf jaar kijkt dat de effecten van deze crisis... van banken naar overheid, naar bedrijven, naar burgers uiteindelijk is gegaan? Ja, we zijn in feite begonnen met een wereldwijde financiële crisis. En de eerste klappen daarvan in termen van de productiedaling... die zijn door de bedrijven opgevangen. Want de productie daalde, maar de werkgelegenheid bleef op peil. Dus er werd minder per persoon geproduceerd. Dus dat betekent dat de winsten fors daalden... terwijl de mensen nog aan het werk waren... en in die tijd ook nog relatief hoge loongroei kenden. Want we kwamen uit een goede periode. Dus de loongroei moet altijd even aanpassen met een vertraging... Toen in 2009 heeft in feite de overheid de klappen opgevangen. Door minder uh, belastinginkomsten te tolereren en meer uh, aan uitkeringen uit te betalen. Dus dat heeft een bodem gelegd. Dat heeft de daling van het beschikbaar inkomen van huishoudens... ondersteund in die tijd. Maar ja, vanaf 2010 is men gestopt met stimuleren... en omgeslagen naar de bezuinigingen waar we nog steeds in zitten. En dan zie je dus dat vooral in 2011... en het grootste effect in 2012... dat met een hele lange vertraging inderdaad... via de bedrijven die het eerst opgevangen hebben... toen heeft de overheid het nog opgevangen voor de huishoudens... uiteindelijk toch de pijn van de crisis nu heel erg voelbaar is... vorig jaar, maar ook vooral dit jaar nog... in het huishoudinkomen. Oké, okay, volgend jaar beter? Volgend jaar ietsje beter, maar niet veel. Tim Legeersen van de Rabobank. Dank voor deze uitleg. Dan uh, die actie op de A12, want de transportsector voert opnieuw actie. In uh, juni reden de vrachtwagens al een keer langzaam bij Arnhem. Nu doen ze dat tussen Utrecht en Den Haag. Ze willen op deze manier aandacht vragen voor het feit dat buitenlandse chauffeurs goedkoper in Nederland werken uh, kunnen werken dan zij zelf. Dat doen de actievoerders nu, die actie met hooguit 60 km per uur. De A12 ter hoogte van Woerden en Linschoot is een vierbaansweg... waar je 120 km per uur mag rijden. Maar dat doen we niet. Dat halen we bij lange na niet. Mijn snelheidsmeter geeft nu steeds 55, 56 km per uur aan. Je ziet dat de automobilisten enigszins geïrriteerd reageren... willen optrekken, remmen weer flink af. Snappen niet goed waarom hier een, een op... Stopping is ontstaan. Ik zit een kleine halve kilometer achter de vrachtwagens die de blokkade vormen. En zover ik kan kijken in mijn achteruitkijkspiegels is er al een enorme file aan het ontstaan. Een file die weliswaar doorrijdt, maar heel langzaam. Deze actie doen wij met name voor de loondumping. loondumping houdt in dat buitenlandse chauffeurs in Nederland... voor veel minder geld rijden dan onze Nederlandse chauffeurs. Zegt Jop van Roy van de actiegroep Transport. En dat houdt in dat steeds meer Nederlandse chauffeurs... verdwijnen uit de vrachtwagens. Hoe kan dat nou? Ja, heel simpel. In buitenlandse chauffeurs, als we kijken naar Oostblokchauffeurs, chauffeurs hebben we veel minder lasten als die onze chauffeurs hebben. En een transportondernemer wil ook winst maken. Dus aan de ene kant is het wel begrijpbaar... Aan aan de andere kant slaat het helemaal nergens op. Ja, maar dat willen die Polen en die Roemenen ook. Die willen ook gewoon een gezin onderhouden. Ja, natuurlijk. En daar hebben ze ook het volste recht op. Als we kijken naar, een, als ik nou een Pool zou zijn en ik kan in een ander land gaan werken voor 800 euro... en ik verdien daar maar 200 euro in de maand en ik kan nu 800 euro verdienen... dan ben ik ook een jaar weg. Zo simpel is het gewoon. Dus wat is de oplossing dan? Dus wat is de oplossing? Ik denk dat de politiek eens even heel snel wakker moet worden... en bepaalde regels moet aanpassen in het Europese regelgeving. Zoals? Zoals bijvoorbeeld, uh, ik zal een voorbeeld noemen, wat, wat hier heel erg zou spelen is een ideetje even. Uh, kijk, eens naar de kijk eens naar werkvergunningen. Als jij hier in Nederland wil rijden, dan moet je een werkvergunning hebben. Een werkvergunning moet uh, voldoen aan een aantal eisen. Chauffeursdiploma, rijbewijs natuurlijk, dat is ook een hele belangrijke. Uh, dan krijg je een werkvergunning. Maar wanneer krijg je werkvergunning? Wanneer onze eigen chauffeurs uit de WW zijn. En eerder kom jij als buitenlandse chauffeur... kom jij gewoon in aanmerking om hier een werkvergunning te krijgen. De actie die u heeft, eigenlijk wel voegt hij iets toe. Want de FNV volgt ten opzichte van die loondumping bijvoorbeeld ook al actie. Een FNV is een werknemersorganisatie. Waarom voert hij actie tegen een werkgever? Dat is zijn taak helemaal niet. Laat hem actie voeren samen met ons of in ieder geval met, met, met alle organisaties hier in Nederland die de chauffeurs ondersteunen. Om daar actie mee te voeren. Het gaat om de chauffeurs. Die werkgevers die moeten politiek aanpakken. Of TLN, ik bedoel, dat is een werkgeversorganisatie, niet FNV. Het nou, is goed dat u dat aanhaalt, want ja. u weet dat TLN. Transport en Logistiek Nederland u niet serieus neemt? Nee, maar goed, dat, dat, dat is ook vrij logisch dat ze ons niet serieus nemen. Kijk, de leden van TLN, daar zijn leden bij die gebruik maken van deze constructie. Als TLN gaat zeggen het mag niet meer, dan denk ik dat hun leden zullen zeggen van wat doe ik dan bij TLN? Dus dat kost geld. Dus natuurlijk steunen die ons niet. Aan de andere kant... Ze vinden deze actie ook niks. U heeft er alleen maar de automobilist mee. Ja, nou ja, dat is een, een, een omschrijving die zij, uh, die zij aankaarten. En, en waarom doen ze dat? Ze hadden ook kunnen zeggen van... wij zorgen dat onze ondernemers, die hier ook last van hebben... wij zorgen dat die zich bij jullie aansluiten. En we gaan die actie niet alleen hier doen... maar we gaan die actie op vijf plaatsen in Nederland doen... om de boodschap naar de politiek duidelijk te maken. Waarom doen ze dat dan niet, vragen we dan af? Uiteraard ging het gepaard met een hoop getoeter. U hoorde een verslag van John Saarbach. Naomi Watts speelt Lady Di Diana in een nieuwe film. De eerste beelden zijn nu te zien. Ik praat daar zo over met Hieke Jippes. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het Nieuws uit binnen- en buitenland. Eerste Zwitserland, daar is een rel ontstaan omdat een zwembad weigert asielzoekers toe te laten. Het gaat om een zwembad in de plaats Bremgarten. De asielzoekers waar het om gaat, die komen uit landen als Eritrea, Tibet en Soudaan. Wouter Meijer, onze correspondent. Wouter, eh, geen asielzoekers in het zwembad, wat zit daarachter? Ja, het zwembad trekt de meeste aandacht. Men wil ook andere plekken aanwijzen in de gemeente waar asielzoekers niet mogen komen. Het punt is dat die gemeente Bremgarten een asielzoekerscentrum op zijn dak heeft gekregen. Zo voelen veel mensen dat. Sinds dit jaar kan de landelijke overheid in Zwitserland zulke centra overal plaatsen. zonder dat de gemeente toestemming geeft. Terwijl de Zwitsers natuurlijk altijd erg gehecht zijn aan hun eigen plaatselijke bestuur. En in sommige plaatsen gaat dat goed, maar in andere plaatsen is er verzet. En die lijst van plekken waar asielzoekers dan niet mogen komen, daar staat bijvoorbeeld ook het plein voor de kerk op en in de buurt van de school, dat die lijst moet de bevolking eigenlijk geruststellen, Zoals een woordvoerder van de gemeente zegt, we willen voorkomen dat er straks 50 asielzoekers tegelijk in het zwembad duiken. En, want daar kunnen de Zwitsers niet tegen? Dat zou onrust bij de bevolking kunnen, kunnen uitlokken, denkt de gemeente, omdat er verzet was tegen het plaatsen van die asielzoekers. Ja, en hoe, hoe wordt er op gereageerd op dit besluit? Want ik denk wel, is dat juridisch houdbaar? Nou ja, dat is... Een van de uh, meest interessante reacties... Hè, dat veel mensen zeggen dat kan eigenlijk helemaal niet juridisch gezien. Je kan uh, bordjes ophangen. Dat gebeurt trouwens niet. En nu is het enige wat eigenlijk gebeurt is... dat er in het opvangcentrum voor de asielzoekers... een brief hangt waarin staat... Een, een, de lijst waar je niet mag komen. Maar je kan mensen geen boete geven als ze wel naar het zwembad gaan. Er is helemaal geen wet die, die dat regelt in Zwitserland. Uh, veel mensen zijn ook echt verontwaardigd. De organisaties die zich voor vluchtelingen inzetten... die vinden het discriminerend. Het woord apartheid valt natuurlijk al snel. Um, maar er zijn ook gemeentes aan de andere kant... Die er wel wat in zien. Hè, want er zullen de komende tijd steeds vaker van die tijdelijke opvangplekken komen. De regering wil nu eh, binnen acht weken bepalen of asielzoekers mogen blijven of niet. Dus er is heel veel verlopen, heel veel plaatsen waar je tijdelijk mensen moet plaatsen. Zwitserland staat op plaats vier in Europa wat het aantal asielzoekers betreft. Dus heel veel mensen in Zwitserland vinden het ook wel mooi geweest. Aan de andere kant ook weer de nodige lucht in de zaak. komt van een linkse jongerenorganisatie. Die heeft aangekondigd dat ze kaartjes voor het zwembad zullen kopen in Bremgarten. Die kosten zes frank. Dat is ongeveer 5 euro. Best duur voor een asielzoeker, denk ik. Uh, en die vrijkaartjes gaan ze dan dus uitdelen... en dan samen met de asielzoekers gezellig naar het zwemmen. Oké, okay, en dan kijken wat er gebeurt. Je zegt, het is niet alleen die gemeente, ook andere gemeenten. Staat het echt ergens voor in Zwitserland? Ja, Zwitserland heeft veel asielzoekers. Dat staat op plaats vier in Europa. Dus heeft veel meer asielzoekers dan bijvoorbeeld Duitsland of Nederland. Uh, maar het verzet neemt de laatste jaren ook wel toe... Uh, daarmee heeft de regering vorig jaar besloten om de regels aan te scherpen. Dus inderdaad die termijn van acht weken om een uh, verzoek te behandelen. Uh, en ook allerlei andere zaken afgeschaft. Bijvoorbeeld de mogelijkheid dat je op ambassades in het buitenland alvast asiel aanvraagt. Nu kun je dat echt pas doen als je in Zwitserland bent. Daar hebben uh, allerlei organisaties zich zorgen over gemaakt en hebben een referendum laten houden. Maar daar kreeg die nieuwe wet, die, dus die strengere wet, steun van maar liefst 79% van de kiezers. Dus er zijn veel meer mensen in Zwitserland die dit soort maatregelen goed vinden... Dan mensen die zich daarover opwinden, uh, maar goed, er zijn ook grote steden zoals Zürich die al hebben laten weten dat ze hier niet aan mee gaan doen. Daar is het klimaat veel vrijer, dus daar kunnen asielzoekers die daar geplaatst worden gewoon naar het zwembad. Met Wouter Meijer hoorde u onze correspondent over Zwitserland. De verkeersinformatie. Je houdt de avondspit bij Jolande van der Velden. Ja, en het is niet leuk als je onderweg bent op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen, 3 kilometer, heeft te maken met een aanrijding. De linker is dicht. En verderop is het langzaam rijden tot aan Reewijk in 5 kilometer. En dat heeft te maken met de actievoerende vrachtwagenchauffeurs. Een aanrijding op de A16 Breda richting Rotterdam. File is nu 12 kilometer. Vanaf knooppunt Klaverpolder tot aan knooppunt Ridderkerk. En daar zijn twee rijstroken nog dicht nu ilse de lange we're all right It's a misconception. Why De Lange. Ja, het is vast een van de meest besproken trailers uit de filmgeschiedenis. Nu al de aankondiging en dus de eerste beelden van de film Diana over het leven van de Britse prinses. Die beelden zijn verschenen. Je bent de meest vervangende vrouw in het wereld. Use je power. Ik probeer alleen een probleem dat over het wereld gaat. Ik ben in love met een hartsurgeon. Ik denk dat ik ever zo so ben by someone. If your feelings are this strong, he will feel the same. Where are we going? To the very edge of the kingdom. The next few days are going to be a little bit tricky. If I marry you, I have to marry the whole world as well. That's not possible. Anything's possible. I am a surgeon! I can't work with the paparazzi sticking their cameras in my face! When you fall in love, you just keep going despite the warning lights. You keep telling me everything's going to be all right. It's not all right, it's all wrong. Start up. Hieke Jeppes, onze oud-correspondent in Groot-Brittannië. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hieke, we gaan weer helemaal terug uh, met deze geluiden... naar dat roerige leven van Diana. Het, het, het draait vooral in deze film over... om haar relatie met een Pakistanse hartchirurg. Uh, dat hoor je ook in dat fragment. Hoe zat dat ook alweer tussen die twee? Uh, in de toen Charles en Diana waren gescheiden, en Diana dus haar eigen uh, weg moest zoeken als zelfstandige uh, prinses, heeft zij, naar nou, later pas bleek, uh, een uh, verhouding gekregen met een Pakistaanse uh, hartchirurg die werkte in het Royal Brompton uh, ziekenhuis. En misschien dat je je nog wel herinnert... dat er destijds foto's verschenen van prinses Diana... met zo'n chirurgisch mondlapje voor... en van die hele grote met eyeliner omrande ogen. Ja. Dat was Diana in haar periode van... Uh, uh, moeder Theresa van de zieken, De uitleg daarbij was. Uh, dat ze s'nachts wel eens als ze zich verveelde. opeens uit Kensington Palace dacht. Ik moet eens gaan kijken hoe het met patiënten is. En dan kwam ze daar als. Princess of the People kwam ze daar een hand vasthouden. Bij die gelegenheid heeft ze deze meneer Kaan ontmoet. Ja, maar het hield uiteindelijk geen stand. Hè? Daar, daar gaat die film ook over. Um... Zij uh, wordt gespeeld in de film door Naomi Watts, de actrice. Het lijkt me nogal een uitdaging om Diana te moeten spelen. Wat, wat was jouw indruk van die eerste twee, drie minuten? Lijkt het? Nou, inderdaad, van King Kong naar uh, Diana, dat, uh, dat uh, vergt nogal wat. Ik vind dat haar accent heel erg goed is. Uh, om die reden zal ze ook mede uh, gekozen zijn. En haar lichaamshouding, maar ze lijkt er natuurlijk verder uh, helemaal fysiek uh, niet op. Hoewel ze uh, heel erg getrouw dezelfde kleren heeft aangekregen op, op uh, topmomenten. Maar... Wat ik ervan gezien heb, um, word ik er niet erg opgewonden van. En dat is ook de reactie uh, in bijvoorbeeld The Guardian. Die zeggen dat het lijkt op de film Notting Hill via Windsor Palace. Zo. <laughs> Waarmee gezegd is, slechte film? Waarmee gezegd is, uh, de film Notting Hill, maar dan met een koninklijk tintje. Ja, En die oogopslag is natuurlijk ook moeilijk uh, om die na te doen. Slaagt ze daarin? Um, dat laat de clip eigenlijk niet helemaal zien. Maar de clip laat wel zien dat ze uh, de, de, de, haar, haar uh, manier van doen, wordt wel geaccentueerd doordat je, je ziet Diana uh, lopend door het mijnenveld met dat, met dat doorzichtige schild voor, je ziet Diana met aids patiënten, kortom, uh, het, is, het is de engelachtige Princess of the People die hier wordt afgebeeld. Maar die dus stiekem, want dat is eigenlijk pas na haar uh, overlijden bekend geworden... ...die dus stiekem een verhouding had... ...met deze Pakistaanse uh, moslimarts... ...die volgens haar vrienden later... ...de um, love of her life was geweest... ...met wie ze graag had willen trouwen... ...die zelf uh, de verhouding... ...na twee jaar... Uh, ...afblies... Um, uh, ...waarna Diana... ...vooral met Dodi... Uh, ...op zijn jacht in de Middellandse Zee... ...gefotografeerd wilde worden... ...om hem jaloers te maken... Nou, daar gaat de film over. Een klein voorproefje uh, gehad via jou. dank juppes, dankjewel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Yuri NRC Handelsblad. NRC Handelsblad duikt in de relatie tussen de VS en Rusland. Omdat president Obama gisteren een bezoek aan president Poetin heeft afgezegd. Rusland gedraagt zich al een poosje anders. Volgens de krant luidde het einde van de Sovjet-Unie een tijd in van vernedering. Maar heeft Rusland zich nu hersteld? De staatskas is redelijk goed gevuld en ze kunnen zich weer autoritair opstellen. Dat kan omdat Rusland het Westen minder hard nodig heeft dan eerst. En ook meer kansen ziet in Azië, schrijft NRC. Fietsen. We doen het massaal hier in Nederland. En het valt op in het buitenland. Ook in Groot-Brittannië. De BBC besteedt ruim 10 minuten aan de vraag waarom we zulke fanatieke fietsers zijn. Deze Nederlander die weet het wel. It's fast, it's cheap, it's healthy. Nou, daar komen ze nu dus mee in 2013. Maar goed, uh, snel, goedkoop en gezond wordt er gezegd. Het zorgt ook voor minder auto's op de weg. Nou, dat klinkt burgemeester Johnson van Londen als muziek in de oren. We've got to get there. Everybody's on big sit-up and beg bikes, they're weaving around. There's a much more relaxed feel to the way the cyclists occupy the streets. In tegenstelling tot in Londen, fietsen Nederlanders relaxed door de stad, zegt Johnson. Ik twijfel of hij ooit zelf uh, relaxed door het centrum van Amsterdam heeft gefietst. Maar Want goed. zo relaxed is dat helemaal niet. Inderdaad, maar ja, hij wil ze hebben, de fietsers. Of het ook gaat lukken wordt door de BBC betwijfeld. Er is in hartje Londen simpelweg te weinig plek om veilige fietspaden aan te leggen. Even opletten nu als je fan bent van politieke series... zoals Borgen of The West Wing. Want film- en tv-producent Gijs van der Westerlaken... werkt aan een Nederlandse politieke serie, vertelde hij bij BNR. Wat wij vooral zullen gaan maken is uh, actueel politiek drama. Zo actueel dat het heel dicht bij de actualiteit kan zitten. In sommige dus dat je inderdaad in, die, in diezelfde week nog aan kunt schrijven. Aan het dat land. is het streven, ja. Ja, hij hoopt dat de serie eind volgend jaar wordt uitgezonden... door een van de publieke omroepen van de Westerlaken. wilde niet zeggen welke acteurs die op het oog heeft. Als er deze week wat tikfouten staan in de Stentor... of er gaan wat artikelen over zwanen in de regionale krant... dan is dit misschien de oorzaak. Getik tegen het raam. Het redactiekantoor van de Stentor is al een paar dagen het doelwit van een zwaan die elke ochtend met zijn snavel tegen het raam tikt. Er staat een filmpje van deze zwaan op de site van de Stentor. Mogelijk ziet hij zijn eigen spiegelbeeld aan voor een vijand en opent hij daarom de aanval. En bij het noodweer afgelopen maandag in Friesland er zijn tientallen bomen omgewaaid. Als je in Heerenveen of de gemeente Opsterland woont... dan kan je de omgewaaide boom in stukjes komen ophalen. Volgens de Leeuwarden Courant krijgen mensen de resten van hun boom voor 25 euro per kuub mee. Dat is ver onder de marktprijs. Niet al het hout wordt verkocht, want er gaat ook nog wat naar de kachel... van een revalidatiecentrum in Beetsterswaag. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan richting het nieuws van zes uur. Daarna meer over de inflatie die dus is opgelopen. Het hoogste percentage in vijf jaar. En we spreken met staatssecretaris Teven. Tot zo. Opstarten, groeien, succesvol worden en blijven. Deze zomer ontmoeten start-ups de topondernemers uit hun branche bij Tros in Bedrijf.